Jennifer Oekerloen met het NOS Journaal. Zowel in Oekraïne als in Rusland zijn afgelopen nacht drone-aanvallen gemeld. Onder meer in de hoofdstad Kiev werden zo'n tien Russische drones neergehaald, melden autoriteiten. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of schade. Verspreid over Rusland zouden tientallen drones zijn onderschept. Eén vrouw zou daarbij gewond zijn geraakt in Belgorod. Ook zou op verschillende plekken in Rusland brand zijn uitgebroken. De regeringspartij in Georgië heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt de kiesraad van het Oost-Europese land. Met bijna alle stemmen geteld staat Georgische Droom op ruim 54%. Oppositiepartijen stellen dat de verkiezing niet eerlijk is verlopen... en spreken van een constitutionele staatsgreep. Er stond veel op het spel voor Georgië bij deze verkiezingen. Het was een strijd tussen een pro-Europese of pro-Russische koers. De regeringspartij Georgische Droom beweegt zich richting buurland Rusland. De tropische storm Trami is aan land gekomen in Vietnam. Het Nationale Weersinstituut houdt rekening met 60 centimeter neerslag in twee dagen. De kans op overstromingen is groot, zeggen deskundigen. Vier luchthavens zijn uit voorzorg gesloten... Afgelopen week trok Drami over de Filipijnen. Zeker 85 mensen kwamen om het leven door overstromingen en aardverschuivingen. Een kwart miljoen mensen moesten hun huis uit. De wintertijd is ingegaan. In heel de Europese Unie is de klok om drie uur teruggezet naar twee uur. Daardoor is het ochtends eerder licht, maar s'avonds ook eerder donker. Eind maart wordt de klok weer een uur vooruitgezet.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 week in Parijs om de contributie te verdeden, om een de secretaris het om aan de voor tijd is een eentje zit te leren. Maar toen iemand hem verstoond deed hij maar, want de zong op de Place Pico. Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Geef mij Zijn amstelen de Want in mogen ben ik rij en gelukkig gelijk. Geef mij maar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 Parijs met een miljoen, hey, hey, my, my. My is heel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 Toen mevrouw een bankstal van 1800 won Toen heeft het hele straatje bij ons de het En heel gauw ging het praatje bij ons toen door de buur The. Okay. van de leer, ze zijn op niet versleten, dan gaat hij nog een keer. U moet nooit de leven in ah. de vrij volstaan Ik heb geen trek in zo'n Franse tenno. De Britse schuld, krijg je van me cadeau. Maar ook een die Duitse aquavit die drink ik van me leven niet. In plaatrompota, over het op tien. Heb ik het dansen zien? Heb ik het dansen zien? Heb ik het dansen het zien. Het het zien, het het zien dat ik had? Willen, maar jordenese zijn niet Ze verliezen meestal al iemand dus zo'n filmen. Daar vind je dan er altijd weg. Ze, filmen, altijd ze mogen anders zeggen wat ze willen, De die zijn er voor.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 Is weer beschonken. De bus is weer inzet. Ze in zet. heeft die plaats van melk in je neef, fles je. onderstuur niet houden. En agent, zij weet u dat. Sinds ik hier regent ben, heb ik nooit zo'n kat gehad. Sinds ik hier regent ben, heb ik nooit zo'n kat gehad. De koers, een kanteloos, die loopt draait De poes. Miauw, miauw, miauw. de poes die heeft een kater. Miauw, miauw, miauw. De poes die sloeg een vader. Miauw, miauw, miauw. De poes zit in de bak. maar kan er niet veel schelen, want ze zit op haar gemak. Draaien, die loopt te zwaaien. de hoogte, de de de Die loopt te die voor de, bus, de bus Loos, die, loopt te die loopt te de de de de de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 En Louise zit niet op je nagels te bijten. En die plaat uit 1937. van Lubandi schep vreugd in het leven. Hoort u nu hier op CFM Zandvoort. Lubandi op de radio.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 Jij zult met dat bijten je nagels verslijten Wat, wat vies Louise Hou met tapijten bijten op, anders heb jij een stropje, Je kleine vingertjes zijn toch geen loods, lieve Bob Louise zit niet op je nagels te bijten Wat, wat vies Louise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 Heb jij een strop je kleine vingertjes Zijn toch geen logisch, lieve Pop Louis Er zit niet op je nagels te bijten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 Boren in Schaarbeek in België op 13 mei 1912 en overleden in Hilversum op 15 mei 2003 was een Vlaamse zanger en tromponist.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 40 wat een tijd. Theo U, masman, had een vent. Remplusplaten, 85 cent. Een taxiritje kostte bijna niets. En je had een plaatje op je fiets. Het dienetje huis had geld, was heel gewoon. En het journaal dat kwam van polygoon. Nederland was veilig met kolijn.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 Huizen stonden overal te huur Groter wonen werd al gauw te duur Nederland stond nog op de tocht.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 Je zoekt mijn toffels en mijn krant, daarvoor ben je mijn vrouw. Als een man met mijn fiets bel, dan nou de weet je wel, nou dat weet je het wel. Als een man met mijn fiets bel, dan betekent dat de dat dag, kom snel.